7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Gemeenten moeten criminelen of overlastgevers kunnen weren uit probleemwijken. Het kabinet wil dat gemeenten de bevoegdheid krijgen te voorkomen dat bepaalde groepen een huis krijgen in een wijk. Het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Blok van Wonen. Nu kunnen gemeenten alleen inkomenseisen stellen om te voorkomen dat in een wijk te veel mensen met een uitkering wonen.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 Voor het eerst heeft een Kosovaarse minister in functie een bezoek gebracht aan de voormalige vijand Servië. De minister van Europese Integratie hield een toespraak op een conferentie in de Servische hoofdstad Belgrado. Tot voor kort zou Servië een Kosovaarse minister niet hebben toegelaten. Kosovo maakte zich eind jaren negentig in een bloedige strijd los van Syrië, Servië, pardon. Dat de minister nu wel wordt toegelaten is het gevolg van het akkoord dat Servië en Kosovo in april hebben gesloten. Voorzitter Veenstra van Heerenveen is met onmiddellijke ingang opgestapt. Hij wil de mogelijke oplossing voor de aanhoudende onrust bij de Friese club niet meer in de weg staan. Supporters, sponsors en medewerkers waren erg ontevreden over Veenstra's beleid. Er werd over hem gezegd dat hij een schrikbewind voerde. De raad van commissarissen neemt voorlopig de taken van Veenstra waar. Het weer. Vanavond en vannacht droog, alleen in het noordwesten nog een bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst af en toe zon, later vanuit het westen kans op buien. Het wordt 16 tot 20 graden. Zondag meer buien en een stevige wind en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 alstublieft. Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. En tot acht uur ga ik in dit programma praten met Stefan Sanders. Van hem verscheen iets meer dan een seizoen. Dat moest een boek worden over Almere, waar Stefan Sanders welkom trouwens. Waar Stefan Sanders uh, writer-in-residence was voor een periode van 4,5 maand. Maar in die periode, vorig jaar, begin vorig jaar, pleegde zijn oude vriend Anil Ramdas zelfmoord. En zo werd het een boek dat over Almere gaat maar toch ook onherroepelijk heel veel over Anil Randas. Laten we beginnen met, met Almere. Um, je was daar writer in residence. Waarom hadden ze je gevraagd wat precies te doen? Uh, waarom, weet ik niet. Maar ze hadden me gevraagd, dat is een ding dat zeker is... om daar te gaan zitten, om daar te wonen... en om, dit, om die stad eens te beschrijven. En dat is een idee van de wethouder geweest toen, Arno Visser... Goed idee. Die dacht, kijk, deze stad Almere wordt heel veel besproken... en vaak ook nog heel vervelend en negatief. Laten we nou eens beginnen... Uh, om Almere ook tot een literaire plek te maken. Wij gaan schrijvers uitnodigen. Ik was dan de eerste, er zullen anderen volgen. Die gaan in deze stad wonen. En die, krijgen dan, uh, die gaan een boek schrijven en daarin zijn ze vrij. Dus uh, dat hoeft niet per se een boek over die stad te zijn. Het mag ook een roman zijn, het mag een essay zijn... het mag een sociologische verhandeling zijn... maar het, het moet enigszins in Almere spelen. En zo ben ik daar gekomen. Dus uh, het idee was van het gemeentebestuur... Wij willen zo graag ook eens een stad worden die ook literair bestaat. Nou, dat, dat was het idee. Almere zal in dit uh, gesprek uh, onherroepelijk ook telkens weer te sprake komen. Want uh, Almere is tijdens het, uh, het schrijven van het boek... natuurlijk onherroepelijk weer verbonden geraakt met Anil Ramdas. Ja. In die periode, dat zei ik al, dat, dat jij daar zat. Hoe lang zat je er toen je... Nee, nee, nee, Anil is later doodgegaan. Ik, ik, uh, ik zat in Almere... En ik was alweer terug in Amsterdam. Ik was ook... Maar je had het boek nog niet gemaakt? Nee, nou, ik had het, ik had het voor 17e af. Het was een heel ander boek, zoals je zult begrijpen. En toen ging Aniel dood. Of beter gezegd, hij pleegde zelfmoord. En toen dacht ik, ja, maar ik, ik kan helemaal niet... een boek schrijven over Almere nu. Ik, ik wil daar Anil of ik moet daar Aniel in kwijt, in stoppen. Wacht even voordat het, want... want... Ik had het in uh, tijdsvolgorde net even mis, maar je had het nog niet af. Maar je had het zeg maar grotendeels af. 17e ding, af, ja. 17e 18e, af, ja. Ja, ja, ja, ja. En dat, dat was be best een interessant boek. Een beetje zo'n sociologische analyse, maar ook uh, journalistieke observaties. Gewoon, uh, ook, he, Je zit daar, je maakt van alles mee. En ik had daar aanvankelijk ook met Anil nogal veel over gepraat over Almere. Omdat hij... Um, ik noem in dit boek een Nieuwbouw Nederlander. En dat ja. is om een heleboel redenen. Hij, hij was een nieuwe Nederlander. Hè. Maar hij hield ook echt van nieuwbouw. En hij, hij hield van dat soort steden en dat soort wijken, van Finex-wijken. Hij woonde uh, bijvoorbeeld in de Belmer, toen ik hem leerde kennen. Dat, dat vond hij echt heel mooi. Dat, vond, en, dat, hij was de, een, ja, de eerste man die ik tegenkwam... die me oprecht kon vertellen hoe schitterend het was in Vensterpolder En dat liet hij me dan ook zien. En daar deed ik wel wat lacherig over. Maar ik zag ook dat hij het echt heel mooi vond. En over Almere heb ik het veel met hem gehad. Omdat ik uh, uh, heb gevraagd, goh, ik ga dat doen, uh, Anil... Ik ben, ik ben hier totaal een leek op, op dit terrein. Ik denk altijd, daar gebeurt niks. en Die nieuwbouwwerkers zijn allemaal hetzelfde. Jij moet me een beetje uh, raden. W wat vind je daar nou zo leuk aan? Nou ja, daar hebben we het dus veel over gehad. Vandaar dat terwijl ik dat boek aan het schrijven was... en ik hoorde dat bericht... dat was natuurlijk sowieso uh, een ongelooflijke shock. Want ik, ik, zag het, uh, ik zag het helemaal niet aankomen. Het ging wel slecht, maar ik dacht niet dat Aniel zelfmoord zou plegen... Toen kwam ik erachter dat de allerlaatste keer dat ik hem echt, zeg maar, vast aan vast met zijn tweetjes, dat we alleen waren geweest. Dat was ook in Almere geweest. We hadden elkaar daar nog wel gezien, maar altijd in gezelschap. En ik herinnerde me natuurlijk alle raad en raadgevingen die hij me had gegeven over Almere. En dus wist ik. gooi dat, dat boek maar weg wat je hebt. en maak een geheel ander boek. Dat, zo is, het, is dat gegaan. Wat was alvast je eerste reactie.? Voor zover je dan nog kunt herroepen toen je hoorde dat hij die, dat die zelfmoord had gepleegd. Dat kan ik me heel goed herinneren. Ik heb het ook bijna letterlijk opgeschreven in het boek. Ik was echt woedend. Woedend. Ik bedoel, ik begon een, een enorm... Ik, ik lag in bed, ik werd gebeld door zijn uh, Aniels zuster. En die zei dat om uh, half twaalf, donderdag uh, 16 februari, s'avonds. En ik, ik begon dus... Een enorm uh, requisiteur tegen een niet aanwezige rechtbank. Ik was bevoedend. Wat is dit voor onzin. Op je, op je verjaardag, want het was op zo'n jaardag. Op je verjaardag. Hoe durf je? Godverdomme, nu is dit ook je sterfdag geworden. Wat een, wat een agressieve narcistische daad. Uh, nou, zo. Uh, dat ging echt een tijdje door. Op dat rumoer kwam uh, mijn geliefde uh, de slaapkamer binnen. En die, die hoorde me. En die had ook begrepen uh, dat, dat er iets was. En, maar had ook gehoord Anilis is dood. En ik was maar aan het praten. En hij, die kwam naast me zitten en zei maar Aniel is dood. En dat was me dus even ontgaan in, in mijn woede. Je beschrijft in je boek ook hoe jullie elkaar ontmoeten. Dat is overigens ook, ook, ook nog wel komisch ook. Want hij had jou benaderd. Jij schreef al stukken en hij... Uh, analyseerde die stukken ook voor je en... en dan jullie eerste ontmoeting, maar dat moet jij even beschrijven. Ja. Want tot zijn niet geringe verbazing, ja, was ik bruin, ja, ja. Want hij las in Stefan Sanders in de Groene Amsterdammer, en nou, dat was allereerst oh, nog steeds, trouwens, een blad waar waar het niet stikt van de negers, zal ik maar zeggen. En al nou ben ik maar een halve neger, maar toch, ik had toen nog haar en hè, het leek nog heel wat. Ik had zelfs gewoon dreads in die tijd dus ik liep naar hem toe en ik zei: Nou, dacht ik mezelf. Je bent bruin. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat vond hij geweldig. Hij, je had toch geen, geen fotootjes in, in kranten of bij je column of zo? Dat was niet zo. Dus je, je, je was wie je schreef en niet zoals je eruit zag. En um, hij, hij wist dat niet. En hij vond dat geweldig. En ik werd daar weer heel verlegen van. Want ja, wat kan je nou zo geweldig vinden aan een beetje bruin zijn? Maar nou ja, voor hem was dat precies de connectie die hij zocht. Want hij had mij eigenlijk zo ingeschat als een, uh, ja, een beetje een goedwillende blanke uh, jonge man. Die open en ruimhartig over etnische verhoudingen schreef. Zoals hij dat zo iets wat uh, belerend formuleerde. En dan was ik zelf ook nog bruin. Dus ja, dat was, was voor hem heel belangrijk. En dat werd voor mij eigenlijk door zijn toedoen ook belangrijker. Ik bedoel, ik was er zelf niet zo erg op gekomen, geloof ik, zonder, uh, zonder aniel. Maar wat zeg je nou nou precies mee? Nou, dat ik wel... Ja, natuurlijk, ik wist wel dat ik half bloed was, zoals dat heet... En, ik had ook Surinaamse vrienden en die zeiden dat ook vaak. En die gaven me adviezen over wat ik met mijn haar moest doen. Namelijk vet zetten. En wat ik met mijn huid moest doen. Namelijk cacao boter smeren. Want die huid, de zwarte, de bruine huid droog snel uit. Ja, dat zijn dingen die ik allemaal niet wist. Want opgevoed door blanke ouders. Maar ik vond het ook een beetje onzin. Ik dacht altijd, ja, jongens, als jullie nou de hit hebben met die cacao boter... en dat vet in je haar bezig zijn, dan wordt het natuurlijk nooit wat. Ga eens een boek schrijven, dacht ik altijd. Uh -huh. En, en aannieuw. Die liet me dus een, een, een kant zien van dat bruin zijn die heel intellectueel was. En dat vond ik wel heel erg leuk. En dat, dat, dat sprak me ook aan en hij heeft me daarop mee verleid. Ik bedoel, in de zin dat ik dacht, goh, nou, er zijn nog wel veel mogelijkheden voor de Hollandse jongen die ik ben. Ik vond dat natuurlijk ook heel spannend. Tegelijkertijd waren jullie uh, van mij daarvan.... Uh, jullie waren al vrij snel laat ik daarmee beginnen. Waren jullie dik bevriend. Ja. Wat, was, wat was, denk je, de, de, de grote bron van die vriendschap? Hij had bedacht dat wij de beste vrienden zouden worden. Ik bedoel, terugkijkend is dat heel simpel. Hij had dat gewoon bedacht. Hij dat had zijn bedacht. Plan. Hij had mij gekozen en ik liet mij kiezen. Zo simpel is dat. En uh, dat veranderde natuurlijk op een gegeven moment... omdat ik dat ook een goede keuze vond. Maar het was zijn plan. Hij had me gekozen. Het was ook eigenlijk heel, heel klassiek in die zin. Dat je... Uh, ze zeggen altijd van uh, adoptiekinderen, ik ben geadopteerd, of adoptievolwassenen in mijn geval, dat die zo graag gekozen willen worden. He, dat is natuurlijk een eerste begin. Nou, dat is heel klassiek gebeurd. Hij koos mij en ik was uh, gekwaveerd en uh, gevleid. En ja, natuurlijk, ja, nee. Ik heb geloof, me niet echt heel erg afgevraagd: wil ik dat ook? Een verloop dus, dus, dus, dus dus, van tijd ja, dus dat wil ik wel. Ja, ja maar niet van een nou, aardige jongen of we houden allebei van voetballen. Of nee, de, de, vee, de, hij, was, hij was, nou ja, dat vond ik ook heel verwarrend. Hij was zo overweldigend in zijn, in zijn aandacht en in zijn, ja, bijna in zijn romance, zonder dat het dus uh, seksueel was of zonder dat het uh, een klassieke verliefdheid was, maar nee, je werd geschaakt zo ongeveer. Het was heel overweldigend. En ik kon daar ook absoluut ik wilde daar ook absoluut geen, uh, ik wilde daar me niet tegen verzetten. En dat, dat heeft ook iets, dat heb ik ook later wel gezien in Hindoestaanse films, die Anil me dan weer liet zien. Dat, daar zie je dat ook heel veel, die, die ongelooflijke vriendschappen tussen mannen, die nou ja, voor ons gevoel, voor ons westerse gevoel, nou eigenlijk tegen het homoseksuele aanzitten of daar ver overheen. Maar dat zijn ze dus niet. Het is niet homoseksueel, het is, het is gewoon een enorme mannenvriendschap. Wat me nu weer te binnen schiet, is dat over homoseksualiteit gesproken. dat je daar ooit het met hem over had. en dat hij toen zei. zo beschrijf je het in je boek. van. Nee, daar, daar ben ik er helemaal niet aan toe. Ik ben nog, ik ben nog maar nauwelijks aan heteroseksualiteit. Ja. Ja. ja, dat vond ik heel mooi. En ik geloofde me ook meteen. en daarna is het onderwerp ook nooit meer aan bod gekomen. Maar als je het nou hebt over. wat was de charme. Oké, okay, het, het is een bedachte vriendschap. Ja. Dus een, met een grote mate van kunstmatigheid. Wat niet per definitie iets kwalijks hoeft nee, te zijn. Nee, helemaal niet. Nee hoor, Ik, ik hou erg van kunstmatigheid. Dus ik vind dat helemaal wat is de charme daarvan dan? Nou, um, dat de constructie zo helder is. Dat, ik bedoel, ik wist al heel snel dat hij mij wilde. En ik begreep ook eigenlijk heel snel, zonder dat hij nou zei wat het nou precies was... Ik begreep heel snel waarom hij mij wilde. Ik was voor hem uh, een bruine Nederlander. Maar echt een Nederlander vooral. En dat is ook zo. Dus ik kon hem wegwijs maken in, in de... de nou, in de dieptestructuren zeg maar, van, van Nederland. Ik, ik, was hier, ik ben hier geboren. Ja, jij bent geadopteerd, maar in ja. Twente opgegroeid. In Twente opgegroeid, in Haarlem geboren. Bedoel, ik weet niet anders dan dat ik Nederlander ben. Dus ik kon hem alles vertellen over Nederland. Ook de dingen die je niet zo snel hoort. Uh, hij, zei, hij zei bijvoorbeeld altijd, ik heb een mooie woning gezien. Dan zeg ik, ja, god, dat mag je zeggen, woning. Maar eigenlijk, uh, bedoel, je kan ook beter huis zeggen. De meeste mensen zeggen huis... En weet je, die hele etiketten van de woorden... Ik heb niet gezegd, zo moet je het doen. Maar ik heb wel gezegd, als jij een, een nette baan wil hebben... en je blijft woning zeggen de hele tijd... dan gaan mensen denken, god, die jongen zegt die het hele woning. Waarom zegt het niet gewoon huis? Is dat nou zo wat je zegt? Ja, dat is wel een beetje zo. Als je de hele tijd maar koelkast zegt... en Je, je, hoeft, het niet, je hoeft niet ijskast te zeggen. Maar het, je moet weten dat het verschil bestaat. En uh, nou ja, dat soort dingen vertelde ik hem. En bovendien wilde hij heel veel weten over klassieke muziek... Nou. Dat was mijn oude liefde. Uh, daar, daar wist ik veel van. En dat soort dingen. En hij, op zijn beurt, kon me dan bruin maken. Uh, me alles vertellen over bruine mensen, bruine werelden, bruine dingen, <laughs> bruine films, uh, Indiaanse films. Het, het, het, die, die deel was ongelooflijk goed. Jullie hebben ook veel dingen samen gedaan. Ja. Jullie hebben natuurlijk samen ook bijvoorbeeld het, het televisieprogramma, het Blauwe Licht, uh, gemaakt. Veel luisteraars zich ongetwijfeld nog wel zullen herinneren. Niet in de laatste plaats: omdat het blauw stond van, <laughs> ja, dat van de rook gerookt. Ja. Oh, ja. wat, wat was het aantrekkelijke ja. van met hem samen iets maken? Wat maakten jullie tot een goed duo? Hij, nou, we, we waren uh, voortdurend met elkaar in gesprek. Zeker in die tijd, uh, nou, vier uur per dag. Gewoon echt de hele tijd met elkaar aan het praten. door de telefoon of thuis. Of, het was één ongoing conversation. over van alles en nog wat. Het liefst over de wereld. Dus dat, dat, nou, dat konden we vormgeven in dat blauwe licht. Hij was uh, visueel geobsedeerd. Ik bedoel, hij was, hij was altijd met televisiebeelden bezig. Ik weet dat ik niet eens een televisie had. toen we begonnen. En dat hij zei: Je moet een televisie kopen. Waarom dan? Nou ja, het is een programma over tv. Oké, okay, nou dan ga ik maar Dat was weg. even voor de goede orde: voordat jullie het. Gingen... Ja, vlak voordat we het gingen maken. Ik ah, keek namelijk nooit tv. Ja, ja. Dat, dat was, uh, ik vond het een ontzettend leuk idee. Maar het hele idee dat je nou daar ook voor naar de tv moest kijken. Gewoon zelf, s'avonds. Dat, ja, dat was me eigenlijk even ontgaan. Dus ik heb een televisie gekocht. En toen hij was... En toen zat je vervolgens, ja. <laughs> even voor de goede orde. Ja. Als de grote expert naar de wereld ja, uit. Nou, ja, dan... ja, ja. Ja, ja, dat is eigenlijk wel waar. Ja, ja, ja, ja. Maar ga door. Je moet een tv, koopen, ja, TV kopen. zijn. Ja, tv En En hij was... Hij is ijveriger altijd geweest dan ik. Dus hij, hij was echt van het draaiboek schrijven. En uh, nog een keer schrijven. En hebben we nu alles goed geregeld. En ik was een beetje de, de, de nonchalante luier, le, luiere uh, man in het geheel. Van, ach, uh, dat zien we wel. Dan komt het goed. En als we daar zijn, dan... He, al improviserend gaat het wel lukken. Dus in die zin was die combinatie ook heel goed. En uh, uh, hij kon visueel mij een aantal dingen leren. Omdat hij, hij deed niet anders eigenlijk dan tv kijken of films kijken of dat soort dingen. Nou, dat, daar had ik eigenlijk helemaal geen last van. Want dat deed ik eigenlijk bijna nooit. Maar ik kon wel heel goed uh, uh, iets verzinnen over, over die beelden. Van wat dat dan zou betekenen. Dus dat was een hele gelukkige combinatie. Maar je zegt dat ook, dat is ook een hele grote kwaliteit trouwens... Hè, om dat te kunnen, iets te kunnen verzinnen. Maar je zegt dat ook op een manier die doet vermoeden... dat je voor hetzelfde geld te plekken daar iets anders had kunnen verzinnen. Dat gebeurde ook vaak. En dan was hij ook heel kwaad. Dan dat is hadden... mooi dat je ja. dat toegeeft. Ja, dan was hij heel ja. kwaad. Want dan zat ik daar en dacht ik... ja, god, ik heb nou wel tegen Aniel gezegd dat ik dit ga zeggen... maar ik ga eens even dat zeggen. Ja, dan <laughs> werd hij heel kwaad. Het was helemaal niet leuk. In je stilte show, zei hij dan achterafloop... Dat moet je niet doen. Dat, uh... Was die competitie vaker aanwezig? Ja, zeker. In die tijd begon dat. En dat was soms ook heel goed, maar meestal heel vervelend. Eigenlijk. Wat vond je daar vervelend aan? Ik was het niet gewend. Ik was, ik was niet gewend om zo in competitie te gaan met, uh, met een andere man. Ik heb geen broers. Of althans, ik heb een halfbroer. Maar dat, dat maakt denk ik veel uit. Ja. Hij had wel een broer, ook een oudere broer. En hij heeft een jongere broer. Dus het, het choqueerde mij dat die competitie zo naakt was. Dat die strijd zo naakt was. Het, het gaf me ook een, een, een duw. Want ik moest ook eens even wat harder lopen. Dus het was ook goed. Hè? Dat was de goede kant eraan. Ik was ook wel een beetje luig. En dacht dat alles wel een beetje vanzelf zou komen. Maar wat ik er echt naar aan vond, was dat het dat je elkaar op het laatst niet meer vertrouwde. Dat je, uh, dat je dacht, hoe ver gaan wij in het scoren ten koste van de ander? En volgens mij wist hij ook niet hoe ver ik daarin zou gaan. Ik wist zeker niet hoe ver hij daarin zou gaan. En ah. dat, dat is tamelijk bodemloos en dat is niet goed voor de vriendschap. Dat, dat is... Uh, ja. Ik ga je een fragment laten horen. Maar niet nadat ik heb gezegd dat dit branden met boeken op Radio 1 is. En dat ik praat met Stefan Sanders over zijn net bij de bezige bijverschenen boek. Iets meer dan een seizoen. Dat gaat over Almere, waar uh, Stefan Sanders writer in residence was. Maar ook over zijn vriend Anil Ramdas met wie hij veel samenwerkte. En die vorig jaar, begin vorig jaar, zelfmoord pleegde. En misschien is dit boek, maar daar zullen we het straks ook nog uitgebreid over hebben Stefan. Misschien is dit boek uiteindelijk wel een boek over hoe ongelooflijk ingewikkeld een vriendschap wel niet kan zijn. Waarbij je zelfs af en toe de vraag kunt stellen... is een vriendschap af en toe niet gewoon eh, ook puur vijandschap, om maar eens wat te noemen. Goed, daar zullen we het straks nog over hebben. Nu eerst even een fragment, want dit is uit 1993... en dit is Stan van Hauke in gesprek met Anil Ramdas. Het is een heel mooi fragment, ik heb het er wel eens vaker gehoord... en het gaat om te beginnen dadelijk over zijn naam. Maar we horen eerst Stan van Hauke... Allereerst maar uh, gelukkig nieuwjaar, iedereen. Uh, hier in de studio zit Anil Ramdas, 34 jaar. 16 februari geboren. Uh, we hebben net erover uh, uh, gesproken. Waterman ben je dus. Uh, he, heeft dat in het Hindoestaanse uh, geloof uh, ook nog enig betekenis? Uh, nee, nee dat, dat gaat bij Hindoestaan heel anders. Heel, heel veel ingewikkelder. Uh, ik, herinner, ik heb thuis nog een... een een heel oud vergeeld papiertje... van uh, het telegramkantoor van, van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Waarop de uh, mystieke zin staat... name has to start with Je. En dat was een telegram die uh, mijn grootvader terugstuurde... die toen in Guyana woonde... aan mijn vader, nadat hij had gehoord hoe laat ik precies geboren was. Dus aan de hand van het tijdstip van geboorte... wordt en de maandstand... Wordt uh, in de boeken gekeken uh, met welke letter de naam moet beginnen. om zo iemand uh, gelukkig te laten zijn in de rest van zijn leven. Je, maar Janiel? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, kijk. <laughs> uh, het, het werd dus Je en uh, mijn vader bedacht daarbij Jay Prakash, dat is de, mijn tweede naam. Wat betekent dat? Uh, eeuwig, eeuwig licht. En mijn moeder vond dat een vreselijke naam, en gelijk had ze, het was een vreselijke naam. En uh, zij besloot toen dat als tweede naam te hanteren. En gaf mij toen als eerste naam gewoon de naam die zij eigenlijk voor mij gekozen had. Op die manier tegen de wil van uh, de traditie ingaand. De moderniteit? Richting moderniteit misschien, ja, groot woord, maar goed. Ja. En Anil, was dat daarvoor voor? Wat, wat betekent Anil, dat? Anil betekent, uh, betekent lucht. Lucht? Ja. Oké, okay, um, ik neem wat citaten uit uh, jouw boek. Uh, Centraal in dat boek, uh, of een terugkerend thema in het boek, uh, is onder meer uh, de traditionaliteit tegen de moderniteit. Het uh, zoeken naar een uh, persoonlijkheid, het, uh, een eigen individualiteit. Uh, ik, neem, ik neem wat citaten uit. Uh, een citaat uit het uh, einde van het boek: daarin zeg je: uh, migranten zijn per definitie de bastaarden van de wereld. Het wordt met zeer veel verve uh, neergeschreven. Wat bedoel je er precies mee? Uh, migranten zijn namelijk de mensen die uh, een cultuuroverschrijding ondergaan. Dat is een beetje passief uitgedrukt, want meestal doen ze het dat bewust. Dat ze die cultuuroverschrijding nastreven. Zou je denken. Maar... Uh, of je nou het ene gebruikt als uitgangspunt of het andere... of het nou toevallig gebeurt zonder dat zij het willen... of dat zij het nastreven, het maakt niet uit. Waar het om gaat is dat zij uh, een mengsel zijn van culturen. Het uit, het, het, de uitkomst zijn van uh, verschillende manieren van kijken naar de wereld. En dat heeft iets onbestemds. Dat maakt zo'n identiteitsvorming tamelijk ingewikkeld voor migranten. En dat is een bastaard ook. kijk de, uh, Waar het om gaat is dat je uh, geen directe verankering hebt... in datgene wat jou wordt voorgespiegeld. Dit is jouw vader, dit is jouw moeder en dit ben jij. Zo simpel ligt het bij migranten niet meer. Vandaar die uitspraak. Wat speelt daarin mee? Heimwee? naar iets wat ooit geweest is? Nee, jaloezie. Jaloezie. Ja, jaloezie, absoluut. Kijk, die migranten die uh, uh, in, in die dubbele cultuursituatie terechtkomen... die hebben een, een, een, een gevoel van ongemak... die zij soms kunnen omzetten in productiviteit. Dat ontken ik niet. Maar het is een ongemak waar, waarmee je je leven lang rondloopt. En dat is tamelijk vermoeiend. Ik kan me voorstellen dat ja, ik ben mezelf bijvoorbeeld als ik dat naga. Ik zou wel uh, inderdaad gewoon geboren willen zijn... Uh, in een dorpje in Uttar Pradesh... waar mijn grootouders hadden gewoond. Mijn overgrootouders en uh, mijn bedovergrootouders. Waar ik mijn hele stamboom had tegen. Waar ik mijn hele hebben en houden had tegen. En waar mijn hele wereld was geconcentreerd. Die verankering, die worteling... Uh, hier ben ik tussen mijn eigen mensen en hier hoor ik dat zou een veel simpelere manier van leven zijn geweest. En dat gemak heb je natuurlijk niet. Wanneer je, zoals in mijn geval, uh, je, je binnen drie generaties een oversteek maakt... vanuit, vanuit het oosten naar, naar het Caribisch gebied en vanuit het Caribisch gebied naar Europa... dan heb je zoveel invloeden ondergaan. Je bent zo losgeraakt van datgene wat je vertrouwd is... of datgene wat je vertrouwd, als vertrouwd wordt voorgesteld... dat je, uh, dat je dan zeker een zekere een overhoudt. Anil Ramdas, in gesprek met Stan van Hauke, die hem dus ondervroeg. Dat was in 1993. Stefan Sanders, jij hoorde net dat hij zei jalousie. En toen deindt hij een klein beetje terug. Ook enigszins lacherig. Waarom? Het is zo'n boude uitspraak, hè? Het ook niet te controleren. Hij, hij poneert iets over migranten. Dat zijn de bastarden van de wereld. Hij was natuurlijk helemaal geen bastard. Hij had een ongelooflijk... Hecht familieverband. Ik merk trouwens dat het nog, Ja. veel doet, die stem. Ah, het was een. Uh, dit was een toptijd, 1993. Het ging hem ontzettend goed. Ik hoor het ook aan die stem. Wat hoor je dan? Nou, die stem is. Uh, is niet geknepen. Is. Uh, zoals die later veel meer klonk. Het is niet schril. Zoals die later ook veel klonk. Hij is niet boos? Hij is niet boos. Het is rustig. Hij, hij, nou, om het maar technisch uh, te zeggen, hij, hij weet zo'n ondertonen aan te spreken. wat hij de laatste jaren niet meer deed. Ja, doet me veel die stem. Um, maar wat hij over. over nou, wat, is, wat hij zegt it, over. It over is, de... Kijk, hij was helemaal geen bastijd. Ik bedoel, hij, hij, hij, hij was gewoon uh, geboren bij een vader. die ontzettend zijn vader was. en bij een moeder die nog meer zijn moeder was. met een hele familie om hem heen. Dat is ook eigenlijk altijd zo gebleven. Dus het is ook een romantisering van wat dat dan is, migranten. Want van bastaard zijn weet hij in, in zeg maar, fysiologische zin niets. Ik ben een bastaard. Ik bedoel, ja. letterlijk. Ik bedoel, mijn moeder uh, werd zwanger van een bruine man. En dat kon niet. En die gaf me weg. Uh, dat is een bastaard. Je, ben, je bent geadopteerd. Je hebt een wettelijk kind. Je weet ook niet wie, weet je, wie je vader is. Hè? Nee, maar ik bedoel, ik ja. zit, omdat hij dat zegt. Ja. Zo. Dat is zo'n grote beweging die hij maakt. Hè. Migranten zijn de bastaarden van de wereld. Ja. Dat doet hij met veel aplomb vind ik ook mooi, maar als, als, als ik tegenover hem had gezeten, zou ik zeggen, nou zeg, uh, volgens mij heb jij een hele hechte familiestructuur, hoezo ben jij een bastard? En twee, zegt hij dan, uh, uh, eigenlijk ben ik, ben ik, het gaat allemaal over jaloezie, want ik zou eigenlijk heel graag in, uh, en geleefd, Dorp, in Pradesh uh, in die ja, streken in, in India. India, waar ik niets van geloof. Hij is daar ooit geweest. Hij is correspondent geweest hij in India. Ik weet niet hoe hard hij daar weg moest hollen. Uiteraard, ja. want het is namelijk een totaal gebied... waar de stront en de pis op straat ligt, waar, waar niets is. Dus uh, het is gewoon niet waar. Maar waar ik van geniet is, is uh, de zekerheden, het zelfvertrouwen... Ja. wat je hier hoort. Hij, hij overschreeuwt zichzelf niet, maar hij doet wel hele de uitspraken. Hopende, en daar heeft hij natuurlijk ook groot gelijk in... Dat net ja, denken. We moeten, ja, ik moet je even onderbreken, Stefan, want... Er is AWB. Er zijn file bij Utrecht op de A12 Den Haag naar Utrecht na een ongeluk tussen Knoop het Oude Rijn en Knoop het Lunette, drie kilometer. Eén rijstrook is daar dicht. En dat was de AWB in dit stonds met Boek op Radio 1, waarin ik praat met Stefan Sanders over zijn boek Iets meer dan een seizoen. Over Almere, maar onherroepelijk ook over Anil Ramdas. omdat Stefan aan het boek bezig was. Hij was op 17e en toen overleed zijn vriend Anil Ramdas. En al dus moest hij Almere en Ramdas vervlechten. Je zegt 1993, we hoorden net dat fragment. Je hoorde een stem waarin de ondertonen goed zijn. Hij was op het toppunt van zijn, ja. van zijn, van zijn, van zijn, van zijn roem. Het is er genoeg om naar hem te luisteren... Het, Wanneer was hij zomergast? Weet je dat nog uit Dat jouw? is volgens mij in 293 geweest. Dat is ook, hè? Ja, dat, dat is net je... achteruit, denk ik. Dat is ook uh, waar, wat je in je boek uh, beschrijft. Het, het, het jaar waarin jij volgens mij in Minneapolis was als... Ja. Ook alweer als writer in... Niet resident. Weer, ja, ja, ja weer writer in resident. Ja, het is mijn, mijn, bijna mijn, mijn beroep. <laughs> ja. Je loopt Toen. En dat was ook het moment waarop hij... Je schrijft er ook over... De juiste toon wist, uh, wist te pakken. Ik herinner me trouwens die avond nog op, op televisie die, uh, dat hij zomergast was. Ja, zo worden ze ook bijna niet meer gemaakt tegenwoordig. Dat, dat moet er even bijgezegd ja, worden. Nou, het was een essay van. wat hij deed. Het was, die was die fantastisch. Het was fantastisch. En, en niet heel Nederland, maar wel de mensen die toe deden. namelijk de vpr kerkers en nog weer meer mensen. die lagen aan zijn voeten. En Nederland was dolgelukkig. Gelukkig eindelijk een, een bruine man. die uh, een allround intellectueel is. Die geen slachtoffer is, die onze wereld Nederland groter kan maken. die uh, de dingen met elkaar kan verbinden. en die niet op de hurken gaat zitten. en die helemaal niet vraagt om medelijden. Sterker nog, die met een grote arrogantie vertelt. hoe het zo ongeveer zit. Dat was, het was een fantastisch ja, Hij had, had ook een. een goed ja, nee, telkens... centje voor je oude dag te hebben. Maar Ik weet niet wat hier uh... gebeurt, maar. Centje dag, een centje voor een oude dag. Een centje voor een oude dag. Dit was een stem uit een ander universum. Ja, maar hij had, een, hij, had een, hij had een metafoor ge, ge, ge, gekozen ook voor die avond. Wat was dat? Dat wat? weet ik niet. Dat, dat, dat, nee, dat je zat in mijn Dat moet ik jou helemaal niet vragen. Wat was in die tijd zijn grote kracht, denk je? Want je zegt net, met dat verhaal wat hij aan het, aan het vertellen is... Over, uh, over de migranten als de bastaarden van, uh, van de geschiedenis... dat was een constructie. Hij kon dus heel goed construeren. Ja, ja, en dat is ook natuurlijk fantastisch. En soms is dat... Het is fantastisch als je het hoort, maar als je ermee moet leven... en we waren natuurlijk hele uh, intieme vrienden, we zagen elkaar gewoon heel veel... Uh, is dat ook lastig, omdat die constructies vaak geen recht doen aan de werkelijkheid. En hij was wel zo iemand die kon denken van... nou ja, dat is dan jammer voor de werkelijkheid, maar de constructie gaat voor. En dat, vond ik, dat was natuurlijk ingewikkeld. En uh, dat, dat heeft me dus ook uh, geholpen. dat hij, hij kon echt in een constructie zelf wonen. Ik denk dat het hem uiteindelijk ook fataal is geworden. Omdat hij um, de, het onderscheid tussen de constructie en de werkelijkheid niet meer kon zien. Dat hij ook echt in zo'n constructie woonde. En als dat dan niet klopte, dan moest die werkelijkheid maar aan de kant. Maar de werkelijkheid gaat niet aan de kant. Dat is natuurlijk het moeilijke. Jullie, jullie uh, werkt allebei bij de, we hebben voor de goede Amsterdammer gewerkt. Ik ging weg naar Amerika ja, en toen en heb hij ik heeft voorgesteld hij, dat voorgesteld... laat Anil mij opvallen. Nou, Dat is ook gebeurd. Die is toen mijn plaats gaan innemen. Maar intussen, die vriendschap van jullie die was door hem ook bedacht. Hè? Ja. Zoals je zegt. Wat uh, onverlet laat dat dat een hele mooie vriendschap ja. kan zijn. Maar wat ook weer onverlet laat... dat jullie er politiek gesproken altijd andere opvattingen op naar hebben gehouden. In die zin dat jij volgens mij uh, al voor je geboorte bij wijze van spreken liberaal was. En hij eigenlijk een stuk linkser. Hij was ooit heel links geweest... Hij kritiseerde me ook omdat ik te weinig marxisme in mijn ideeën stopte. En ik legde hem dan weer uit dat ik politicologie had gestudeerd... en dat ik echt op een dieet had gestaan van uitsluitend marxisme. Dus dat ik daar zo mijn bekomst van had... dat ik dat eigenlijk de eerstkomende komende honderd jaar... niet meer wilde horen of gebruiken. Maar dat waren hele leuke vriendschappelijke ruzies. Dat waren ruzies als in een goed huwelijk. Waar je weet dat je het niet met elkaar eens bent. Maar dat werd later, heel veel later... In de tijd dat ik trouwens in Almere woonde... waren die Russisch lang niet meer zo goedmoedig. En ik, ik ging dus naar Almere en uh, ik vroeg aan Niel om raad... omdat hij veel meer wist van nieuwbouw. Wat vroeg Boerbouw. je? Wat, wat, wat, wat nou, maar wil... Hoe moet ik dat zien? Ik bedoel, ik, ik, Jij weet iets van nieuwbouw. Jij valt op nieuwbouw. Je woont in nieuwbouw. Je houdt van nieuwbouw. Ik vind het echt helemaal niks. Ik, ik zie daar niks in. Vertel mij nou eens wat daar zo bijzonder aan is. Nou, dat ging hij vertellen... Nieuwbouw, het is geweldig, want mensen komen... en dat had hij natuurlijk weer van V.S. Naipol, zijn grote voorbeeld... Ja. De, de schrijver Trinidad... Uh, mensen komen uh, naar een plek... niet omdat ze in een stad willen wonen of in een bepaald dorp... maar ze komen omdat ze een stukje van de aarde willen bezetten. En dat stukje van de aarde, daar moet, dat moet een erf zijn... en op dat erf moet een huis staan. En dat huis moet je kunnen afsluiten en dat erf moet je afpalen... En dan heb je een stukje van de aarde. En dat is waartoe wij mensen op aarde zijn. En dat is wat mensen doen in Almere. Ze wonen niet in Almere, u die maart. Maar ze wonen op dat erf. Met die garage of die carport. En uh, die twee of drie verdiepingen. En die dakkapel. En, en die speeltuin achterin. Dat is wat ze willen. Nou, dat was voor mij... Misschien is het heel eenvoudig. Maar ik had het nog niet zo bedacht. Omdat ik dat helemaal niet zo... Uh, ervaar. Ik wil helemaal geen erf. Ik wil helemaal geen tuin. Ik wil helemaal geen carport. Maar hij wel, maar hij kon me dus ook uitleggen wat dat zogenaamde burgerlijke verlangen dan wel niet was. En, en dat is natuurlijk Almere. Dus hij heeft me ook echt geholpen met, met dat boek, met het begrijpen van Almere, met een sympathiserende blikwerpen op Almere. Vandaar ook dat, dat toen hij doodging, toen hij zelfmoord pleegde, ik dacht, ja, maar dat is ook echt de verbinding. Almere en Annie liggen veel dichter bij elkaar dan ik uh, zomaar had, had bedacht. En, dat, en daar, moeten we, daar moeten we denk ik dan nu nog uh, toch zeker ook even over hebben. Want Almere, PVV-stad bij uitstek. Ja. Hoe groot was het percentage ook alweer? wie? Het werd geschat op 30 procent en het bleek uiteindelijk... uit mijn hoofd zeg ik nu 1 of 22 procent te ja. Ik geloof dat 1, 2 op de 10 mensen op de PVV stemden... tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Maar hier hebben we, een hele, hier hebben we meteen zo'n gecompliceerde ja. verhouding tot Nederland. Want Almere, oké, okay, die stad begreep hij beter dan, dan jij. Waar hij uh, weer helemaal geen enkel begrip voor had... en ik zeg ook niet dat hij het moet hebben... Mm. maar waar hij het ook niet voor had, dat waren al die PVV-stemmers... die nou weer uitgerekend in Almere van hem gingen zitten... Ja. Wat ging hier fout? Eigenlijk waren dit uh, zijn uh, bastarden van de wereld. Dat was de bedoeling. Hè? Die Almerers moesten eigenlijk de migranten zijn. De eeuwige pioniers, de, de, de avontuurlijke van geest. En het bleken dus mensen die wel dat erf hadden en die carport... maar die ook PVV stemden niet alleen omdat ze blank waren, want waren ook ik ben bijvoorbeeld wel eens een, een, een Himoestaans surinaamse mevrouw tegengekomen, die heel overtuigd uh, PVV-er was. Vond ik ook heel interessant. Maar we hadden dus, we kregen daar waren die ruzies dus niet meer zo leuk en vriendelijk over Almere waar ik zat. Maar hoe gingen die dan? Dat zag hij, nou, dat zag hij als, als een bruine stad. Het fascisme is uitgebroken en hij vond dat ik. Uh, daar te lakmoniek op reageerde. Dat, dat ik niet de ernst van de situatie in zag. Ik kan me dat laatste gesprek in Almere... dus bij mij... Wanneer was dat? Aan de Almeerse keukentafel. Dat, was, um, dat is dus drie jaar geleden. Uh, ja, dat is bijna drie jaar geleden. Toen kwam hij naar Almere. Ik zat daar net. En toen uh, kregen we het over. Nou, hij, hij dacht echt van... Nee, dit, dit is gewoon het fascisme hier. En ik zei, nou, dat, dat, dat kan je niet zo zeggen. Dat is echt dat is onzin. En wat hij voelde, dacht ik, was dat uh, zijn land, Nederland, werd afgepakt. Hij was natuurlijk uit Suriname weggegaan. Hij had een tijd in India gewoond. Er was toch ook niet judat. En hij had denk ik echt oprecht het gevoel dat Nederland ook werd afgepakt van hem. En ik vond dat ontstellend overdreven, want ik uh, vond dat veel te gemakzuchtig om te zeggen, dat is fascisme en alle PVV stemmers, dat, dat is white trash, zoals hij dan zei. Ik dacht, ja, dat, dat, dat, dat is zo'n Onmenselijke manier van praten. Dat kan niet. Dus daar, daar kregen we ook meteen ruzie over. Over de PVV, over Almere. En dat suste dan een beetje zoals in een slepend huwelijk gebeurt. Hè. Dat je denkt, nou, deze ruzie hebben we ook al tien keer gehad. Laten we dan maar eens even gewoon koffie gaan drinken. Dat was een tijd dat hij niet dronk trouwens ook. En uh, dus dat was een onbevredigend bezoek. Dat, dat was vervelend. Maar het ging dus weer over PVV, over Almere, het uitbrekend fascisme, het bruine gevaar. En, en, en toen klonk hij loodzwaar. Er was geen geintje ironie meer in hem of bij hem. En dat, dat was um, begrijpelijk, geloof ik, achteraf begrijpelijk. Wat is dat begrijpelijk? Nou ja, begrijpelijk omdat hij denk ik echt het gevoel had... pak hem een land af. En dat is iets wat ik ten diepste niet voel en ook niet gevoeld heb. Zonder nou, uh, ik, ik ben nooit een fan geweest van de PVV... Maar waarom voelde hij dat? Omdat het slecht met hem ging omdat hij al twee landen had verlaten, namelijk Suriname en India, Maar vooral omdat het hem slecht ging op dat moment. Dat is het. Dat denk ik wel, Je, ja. je denkt dat je het tot dat persoonlijke terug kunt brengen? Ik denk grotendeels wel, ja. Weet je wat misschien wel goed is? Als we luisteren naar een heel klein stukje uit een interview... dat Jeroen van Kan had met Anil Ramdas over zijn laatste roman... waar hij ook over schrijft, Badal. Dat is het boek dat eigenlijk over hemzelf gaat. En het is ook het boek dat alles weer goed had moeten maken. Ja. Want in dat boek dat hij alles willen uitleggen. Klein stukje. Wat als rode draad blijft gelden is... dat hij zich te maar pijnlijk bewust blijft... van zijn gebrek aan cultureel vertrouwen. Hij heeft geen cultureel vertrouwen in zichzelf. Hij heeft geen vertrouwen in zijn eigen cultuur. Hij heeft geen vertrouwen in zijn eigen bagage. Hij probeert juist te etaleren. Hij, hij, hij bekent wel eens dat hij dingen opzoekt. Hij bekent zelfs dat hij... Ja, hij eigenlijk verzamelt hij gewoon een gigantische dinnertalk. Je hebt gewoon de receptieverhaaltjes die je die, die, die in deftige omgang aan elkaar vertelt. Als kleine anekdotes. Maar voor hem is het heel erg belangrijk, omdat hij ze niet heeft. En niet van nature heeft. Dat gebrek aan vertrouwen blijft hem hinderen. Daarom is hij zo bedweterig. Dat, daarom is hij zo vertelzuchtig. Daarom wil hij overal een verklaring voor hebben. En daarom wil hij ook de achterkant van iets hebben gezien. Bedoel, hij hoort een popnip, popliedje en hij wil er alles van weten. Hij wil weten wie het geproduceerd heeft. En hoe dat proces is gegaan. Hoe het commercieel in de markt is gezet. En, en, en uh, dat, maakt hem, dat maakt hem juist dat obsessieve dat hij heeft. Controle krijgen op. Terwijl hij zijn controle kwijtraakt. Is dat allemaal terug te voeren op een gebrek aan cultureel vertrouwen? Nee, het is niet allemaal terug te voeren, maar heel veel wel. En is dat cultureel vertrouwen, is dat, schets je daarmee ook een, een portret van een migrant? Nee, zo, zo simpel zou het, niet, het zou het niet lukken. Ik wil wel uh, kunnen zeggen dat hij geen vertrouwen heeft in zichzelf in het algemeen. En dat dat door het migrant zijn ongelooflijk versterkt wordt. En uh, erg in de schijnwerpers wordt geplaatst. Daar maakt hij ook gebruik van. Hij maakt gebruik van een situatie in Nederland... waarbij migranten juist hele interessante figuren leken te zijn. Hij, hij, hij, hij speelt het ook totaal uit. Maar dat maakt hem nog niet veel zelfbewuster. Dat maakt hem niet geruster. En in die zin bleef hij die tragiek met zich meeslepen. En daarom, dat vind, vond ik ook zo kronesk aan hem. Daar is het, hij schrijft voor, voor een weekblad. En um, dat weekblad, daar leert hij heel veel mensen kennen... Je zei, uh, Stefan, gelijk iets over zijn ja, over stem. Ja, zijn... stem klonk, klonk. Want we hadden anders. die stem in 1993. Ja. Dit ja. was niet lang voordat was, hij stierf. Het was veel hoger. Uh, Schriller. En die ondertonen, die, die, die, die bas- en uh, uh, baritontonen, die, die haalt hij nauwelijks. Die pakt hij nauwelijks. Dat valt mij meteen op. Uh, ik, ik vind het ook wel weer fascinerend hoor hoe die dan eigenlijk dat, dat hele verhaal uit 1993... over migranten zijn de bastaarden en hier zelf onderuit haalt. Uh, in één keer van, ja, nee. Nee, want even voor de goede orde. Dat zei hij daar straks inderdaad. Hè? Ja. De migranten zijn de bastaarden, ja. Dat is die constructie die hij bedacht heeft. En die deels ook, ook wel klopt. Maar goed, die heeft hij bedacht. En, wat, en, en hier haalt hij mond eruit, want... Nou, hij zegt eigenlijk... Uh, migranten werden ineens ontzettend interessant gevonden in Nederland. Dat... Het gebeurde hem natuurlijk ook. Hij kreeg een ontzettend enthousiaste bijval. En die bijval, dat heeft hij zich, denk ik, later ook gerealiseerd... die was uh, grandioos, maar ook het was heel dun ijs. Want hij moest wel de exoot blijven. Hij moest wel uh, de Nederlanders vermaken met zijn exotische verhalen. En dat zegt hij hier eigenlijk. Van, uh, en dat heeft hij zelf natuurlijk een tijdje echt geloofd. Dat migranten echt de interessantere mensen waren. Maar dan uiteindelijk zegt hij... dat ze eigenlijk vooral hun tragiek met zich meenemen. Dus het is ook een, een, een, een, een heel mooi fragment. En in die zin uh, was Badal of Buddel... moet je het geloof ik uitspreken? Buddel. Buddel. Um, was ook een ijzingwekkend zelfportret van het, Waar komt die naam Buddle? Het is een Indiaanse naam. Indi okay. ja, ik geloof dat je Buddel zegt. Ik wist het maar ook goed, niet hoor. Nee, ja. maar dat is prima. Dat gaan we nu doen. Maar hij is genadeloos voor ja. zichzelf ook, ja. want uh, ja. Buddle, dat is dat is hij. Ja. Mocht je ook weer niet zeggen, maar dat is natuurlijk toch wel zo. Ik bedoel, ja, dat is bijna. Ja, ik ik zei dat ook. Ik was opgelucht toen het boek verscheen. Uh, dat was echt zijn boek. Dat moest zijn grote, wat je zei het net zelf al... zijn grote rentree ja. markeren. Nu zou alles goed komen. het boek dat alles goed zou maken. En uh, ik dacht... En wat als voor iemand, man? Ja, sorry. Als, als iemand zo genadeloos over zichzelf kan schrijven... want die buddel, dat was toch echt hij? Daar kon je echt niet een ander in zien. Dan is hij uit zijn drankverslaving... dan is hij uit zijn zware depressie... dan gaat het hem beter. Als je zo naar jezelf kan kijken... Dan, dan heb je het ergste achter de rug. Dat was mijn opluchting bij dat boek. En dat... Uh, ik kan me ook nog herinneren, ik was op, op de boekpresentatie. Hij dronk toen ook niet. En ik zei, nou ja, het is natuurlijk wel echt zwaar, biografisch, uh, autobiografisch. Nee, dat nee, is helemaal niet waar, een glaasje tonic. Nee, nee, want uh, Buddel die, die, die uh, pleegt op het, zelf, op het laatste van het boek zelfmoord. Nou... Hier sta ik, proost. Ja, het is niet te geloven, ja, En, en uh, ja, drie kwart jaar later pleegt hij zelfmoord. Wat voor man is. is, is, is portretteert hij in een buddel? Wat, wat, wat is daar misgegaan? Ja, dat is natuurlijk. Nou, wat is er met. Nou ja, met hem? Het is, hij zegt het zelf ontzettend goed. Uh, die culturele onzekerheid. Daar had hij mij dus voor ingehuurd. Om dat even op te lossen. Want ik ben een Nederlander. Dus ik wist al die dingen. Ja. Dus daar kon ik me influisteren. Maar ken ik toen al niet meer, of niet genoeg culturele onzekerheid maakt hem obsessief in het argumenteren... en de bewijsdrift, dus alles willen weten van iets. En, en de kleinste mot of de, wat hij zegt, de dinner talk conversation... met onmogelijk veel feiten omkleden om de onzekerheid maar in te dammen... Ja, dat is natuurlijk een ontzettende scherpe zelfanalyse. Het die, ook klopte, het die ook klopte. En uh, dat ongemak, waar ik niet altijd van bewust ben geweest... Dat dat zo, zo hevig bij me was. Dat ongemak moet er, moet er dus heel erg. Maar wat bedoel in. je dat ongemak? Ongemak in. Ja, in het leven. In, in het directe leven. In het niet gereflecteerde, niet theoretische, niet geconstrueerde leven. Namelijk gewoon het leven als geleefd op straat. Uh, het gebeurt nu. Ik kan de film niet terugspoelen, want het gebeurt gewoon. Dat ongemak wat hij daarmee had. En. Ik had dat ook wel. Ik ben ook niet zo'n uh, man die zo heel lekker in zijn vel zit of zo. He, dat hadden we met elkaar gemeen. Dat heb ik ook niet. Maar dat het zo diep bij hem stak, steekt, dat, dat heb ik lang niet gezien. En dat was ook een tijd niet zo. In 1993, he, dat andere fragment dat we net hoorden was die man on top of the world. En hij dacht, het kan alleen maar nog heel veel beter gaan. Ik bedoel, we take Manhattan, and then we take the world. Dat was, dat was in 1993, Anil En dat was ook een soort vooroorlogs enthousiasme en een vooroorlogs ambitie... die ik wel krankzinnig vond, maar ook bewonderde. Ik dacht van, ja, nou, dat is toch eens wat. Wat ik nou bijvoorbeeld uh, schiet minuten binnen uit die roman van hem die trouwens beslist beter was dan sommige recensenten ons wilden doen geloven. Wat dat betreft had hij wel ongelooflijke pech met de, met de ontvangst van dat boek. Wat ik me bijvoorbeeld herinner is een heel mooi fragment... waarin hij zijn Buddel en dat is hij zelf natuurlijk... laat terugkomen van die avond die hij heeft gedaan op de televisie. Zomergasten. Hij heeft het beste van zichzelf gegeven. Hij komt thuis, hij gaat tegen de deurpost staan... en hij laat zich zo helemaal troosteloos onderuit zakken... tot hij op de grond zit. Alsof hij toen, bij wijze van spreken, al wist... ik ga het niet te romantisch brengen, hoor... maar dat sommige van zijn constructies gewoon constructies waren... en dat hij het daarmee niet ging redden. Ja, ik denk dat het, ik denk dat het zo is. Ik denk dat dat zo is. Ik bedoel, en als hij veel gedronken had, en als ik ook veel gedronken had... want wij konden samen ook heel goed drinken... dan kon hij dat ook toegeven en dan liet ik hem mijn constructies zien. Waarom dronken jullie zoveel? omdat het leuk is natuurlijk. Twee vrienden die veel drinken, dat is ontzettend ja. leuk, vooral samen. Ja, Et maar samen en nee, nee, nee. Het ja. is ook echt ja. leuk. Vergetelheid en constructies laten zien. Zoals andere mensen dan over seks gaan praten, lieten wij onze constructies zien. Dit zijn mijn constructies, Wil je ja. ze zien? Nou, mag ik jouw constructies dan zien? Oké, okay, dat zijn jouw constructies. Zo, heel naakt en uh, heel mooi, dus. Maar hij wist dat dus, denk je? Van mede. Veel van die dingen wist hij. En als hij het niet wist, dan hielp ik hem wel een handje. Om dat te vertellen. Want dat is wat mensen dan op een bepaald moment zeggen. Ja, hé, hey, hallo, dan ben je op het hoogtepunt van je roem. Iedereen wil je. En dan zet je het op een verschrikkelijk destructief suipen. Maar ja, dit was natuurlijk ook um, heel algemeen de Hindoestaanse mannen, ook in Suriname, wil nog alles naar de whisky. Grijpen. Dat, dat bedoel, zoals de, de Kaapse kleurling. Mijn, vader is dan een, mijn biologische vader is een Kaapse kleurling. Die kunnen zuipen als Malaiers. Ja. Nou, de, dus de, de Hindoestaanse man heeft die neiging wel. En dat, dat had hij aanvankelijk niet, later wel. En dan werd hij, ik, ik hou ook ongelooflijk van drinken... Maar hij deed dat dus op een hele fundamentalistische, SGP-achtige manier meteen. Ik ben echt een flauwe d 66 alcoholist. Ik. <laughs> maar hij is echt... Wat ja, dat is echt... iemand die op een gegeven moment op de rosé overgaat. Ja, en dan ook misschien weer een paar weken rood en weet je ja. zo. Maar hij, ja, hij deed het zo, ook stiekem en langdurig en, en was natuurlijk heel fragiel. Het was dus gewoon een, een niet zo grote, uh, hele slanke man... Dat ja, dat beschrijf je in. Ja, ja, beschrijf ja, je boek ja. ook? Dat is volgens mij dat uh, Peter Schat, die op een ja. gegeven moment zegt: ja. van, uh, de, Wat zegt hij? Deze man moet. Ja. Uh, de, Dit moet... is een hele Ile Man, daar, daar kan niet zoveel <laughs> drank in. Dat moet je nee, niet doen. Ja, ja. Ja, ja, dat was, ik woonde bij Peter en Aniel was daar op bezoek. En, en die, die, die, ja, we hebben de ambulance gebeld, omdat die... En toen was hij nog helemaal geen dronkaard, helemaal niet. Uh, maar we hielden dus allebei heel erg van dat binge drinken. Van heel veel achter elkaar. En dan op diezelfde roetsbaan zitten. En ongelooflijk de hemel en de hel inglijden. Dat, dat deden we met z'n tweeën. Toen je dat boek aan het maken was. He, want dat zei je aan het, aan het begin van dit gesprek ook al. Je zat op 17e. Toen pleegde hij zelfmoord. En wist je van nou, dit moet dus een ander boek worden. Ja, en dat was heel ingewikkeld. Maar waarom eigenlijk een ander boek? Dit klinkt als een hele onnozele vraag naar nou, dit nee, nee, hele lange gesprek... maar dat is het niet, namelijk nee, niet. Nee, waarom? Nee, nee. Nou, ik, ik, ik kon gewoon niet meer over iets anders schrijven. Ik, ik bedoel, ik, wilde, ik moest dat boek over Almere afmaken. Ja. En dat lukte me gewoon niet. Ik dacht, ja, maar ik, ik wil helemaal niet over verder over Almere... en dat het zo interessant is dat Almere... eigenlijk veel meer voor de mensen uit de West... dus uit de Antillen en Suriname is gebouwd... dan voor de Nederlanders en die planologische vergissing... En, ik, ik, ik kon het gewoon niet. Ik kon eigenlijk alleen maar aan Anil denken. En dus kon ik eigenlijk ook alleen maar over Anil schrijven. En, in, en ik begon me steeds meer te realiseren dat, dat, dat Almere en Anil veel hechter met elkaar verbonden waren dan ik aanvankelijk dacht. Maar ik, ik kon ook niks anders. Nee. Dus ik heb gewoon alles weggegooid. Ik bedoel, ik heb dat boek gewoon weggegooid. En je ging jezelf ongetwijfeld, ik bedenk het maar even voor je, ook verwijten maken omdat je dacht. Maar je, jullie zagen elkaar niet zoveel Veel minder. Het was echt een, een, een, een verlopen vriendschap. Ja. Ik bedoel, daar, daar, daar, daar, daar schrijf je ook tamelijk openhartig over. Maar dat je ook natuurlijk bij jezelf hebt gedacht... had ik niet het een en ander van hem nog kunnen deconstrueren? Ja, Want, Want, natuurlijk. Had, wat, ik, had ik hem niet gewoon vaker moeten bellen? Had ik hem niet gewoon vaker moeten zien? Had ik hem niet meer moeten ondersteunen? Had ik hem niet meer aandacht moeten geven? Ik bedoel, zelfmoord is natuurlijk... Is zoiets agressiefs. Het is wanhopig, maar het is ook heel agressief voor je omgeving. Omdat iedereen met een ontiegelijke schuld blijft zitten. Dat tenminste, ik zit met uh, een, een behoorlijke schuld. Dat, ik geloof niet dat er een schuldeloze zelfmoord bestaat. Dat is voor, je, voor de omgeving, is dat natuurlijk toch altijd een probleem die, wat, wat die is... je krijgt waarin staat: je hebt het niet goed gedaan. Wat, maar wat, wat, wat reken jij jezelf aan dan? In dit geval, je zegt, nou, vaker moeten bellen, vaker. maar ja, dan nog. Ja, ik had, ik had hem kunnen, met heel veel moeite misschien... had ik hem terug kunnen voeren naar, die, naar dat broederlijke begin van onze vriendschap. En daar komt veel. En daar had ik hem, als we die situatie hadden weten te bereiken weer... had ik, had ik hem in ieder geval kunnen bereiken. Ik weet niet of ik me had kunnen redden, maar had ik me kunnen bereiken. Maar dat broedelijke begin. Ja. Ook al had hij de vriendschap bedacht... was er een broedelijk begin... Zeker. waarin hij ook naar je luisterde. Volstrekt. Ja, heel erg zelfs. En wat had je Ooit dan wel. willen deconstrueren? Dat het niet erg is dat constructies niet kloppen met de werkelijkheid. Dat een leven ontzettende decepties kan bevatten... en enorme teleurstellingen. Maar dat een leven niet kan mislukken aan dat kan niet. Het leven is geen plan. Dat kan slagen of mislukken. Je hebt een leven, godverdomme, en leef het. En dat is interessant genoeg. Ook al is het voor jouw gevoel middelmatig... of niet de, de grote Mount Everest die je had voorgesteld. Het is leven en het is altijd beter dan de dood. Dat, dat is gewoon heel simpel. Angst voor de middelmaat. Ik denk dat, ja, dat is mijn... dat geloof ik dat hem dat ontzettend part speelde. Dat... Is, en, en dat gek genoeg kwam ik, dat, kwam ik op dat idee... omdat Almere natuurlijk een stad is waar heel veel geanqueteerd wordt. De meeste enquêteurs lopen in Almere rond... omdat er ja, een bevolking woont die representatiever is... dan Amsterdam-Zuid voor Nederland. Dus je komt al snel op het idee... nou, dat is, dus, dat, is ook, dat is de gemiddelde Nederlander... maar dat is misschien ook wel de middelmatige Nederlander. En Aniel had een kant die ontzettend he, helemaal niet bang was voor middelmatigheid. Kleine burgerlijke huizen, een tuin die volkomen betegeld was. Want gras, ja. dat gaf maar nou ja, ongein. En, en, en, en ik zie het minuten binnen. Dat heb ik echt wel tien keer gelezen. Dat stuk, wat bedoelt die man nou? Een stuk over Guus Meeuwers ooit. Ja, voor het, NRC ja, Handelsblad. Dat, ja. Opening van het Zaterdagsbijvoegsel. Ja, ja, aan de hand van een liedje ja, van ja, Guus ja. Meeuwers... Ja, het was gewoon het beste wat er eigenlijk op het beste is zoiets van spring maar achterop, gebied. geen kwaad woord erover, ja, maar dan... Ja. Had hij meen. helemaal uh, bedacht, dat, dat nou, hij wou een burgerman zijn. En dit was eigenlijk gewoon, nou Beethoven, eat your heart out. Ja. was hier. En dat ja, had maar, hij op onafvalkbare wijze, had hij dat helemaal zo geconstrueerd. Een soort culturele antropologie van Nederland. Dit ja, is Nederland, zo ja. moet het zijn en dit is geweldig. Ja, en dat had hij dus maar met ook, hetzelfde aplon. He? Ja. ja, zei hij dat, het is geweldig, dit is eigenlijk het. Maar zonder dit hè? Ook. Zeker, dat was, ik geloof dat hij het. Nee, maar ik was wel een constructie. Ja. Ik denk dat zijn probleem was dat hij uiteindelijk heel moeilijk kon voelen. Dat is, ja. En daar sympathiseer wat zeg, ik mee. Wat zeg je nu heel moeilijk? Moeilijk kon voelen. voelen. voelen. Als gewoon voelen. Uh, muziek kon voelen. Dus hij had een, een, een constructie bedacht waarom dit goede muziek zou moeten zijn. Ik geloof niet dat hij nou echt voelde dat het ook hele goede muziek was. Dat, dat, dat was ons eeuwige discussiegesprek. Uh, maar, ja, ja. Had je daar een gesprek met hem over kunnen hebben, denk je? Over dat voelen? Van je, dat... We, we hebben niet anders gehad en gedaan. Dat was ons eeuwige gesprek. Ja, nou, ik bedoel, maar dat je ook het idee had... Nu snapte hij het. Op het laatst werd hij, werd hij depressief. En toen snapte hij het een stuk beter. Maar toen was hij dan ook wel echt heel depressief. En toen was het te laat. Toen was het te laat. Toen was het te laat en was het ook wel te veel gebeurd tussen ons. Ja. Dank je, Stefan. Ik sprak met Stefan Sanders en ik sprak met Stefan over zijn boek... Iets meer dan een seizoen. Een uh, boek over Almere, maar dat dan weer vervlochten... met uh, herinneringen aan zijn uh, vriend Anil Ramdas. Een mooi boek, maar dat is, hoop ik, het afgelopen uur wel duidelijk geworden. Dit was Brands met boeken op Radio 1 dadelijk na acht uur max met twee dingen. Waarin Govert van Brakel praat met de ouderenombudsman... en directeur van het Ouderenfonds Jan Romme. Eén jaar aan het werk. En in dat jaar heeft hij veel voorlichting gegeven aan ouderen. Maar ook misstanden. Zoals mishandeling in verpleeghuizen aan het licht gebracht. In twee dingen gaat hij erover vertellen. En dit programma is er volgende week vrijdagavond. Ook weer tussen 7 en 8 uur. En dan praat Maarten Westerveen in dit programma... met Ranne Hovius over psychiatrie en literatuur. Want ik ben dan elders in de wereld iemand aan het interviewen. Maar het programma is er. Luister, ik wil dat u luistert als ik spreek. Die stem. Ja, hij is het. En hij komt weer een keertje terug bij Vroege Vogels. De bioloog. Ja, onze Midas. Komt deze week langs voor een column. Omdat Vroege Vogels 35 jaar bestaat. Dus als u in de uitzending dit geluid hoort... dan weet u nu al bij welke columnist het rad eindigt. Midas Dekkers. En dan hebben we ook nog de Natuurtop.